Zes uur, dikte Hark met het NOS Journaal. Nederland steunt de voordracht van Jurk Asmoesse... die de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. De Duitse staatssecretaris van Financiën Asmoesse... moet Jurken stark opvolgen die vrijdag opstapte. Volgens het Nederlandse ministerie van Financiën... is Asmoesen heel ervaren in het Europees financieel en economisch beleid. In de Verenigde Staten hebben F-16 gisteren uit voorzorg twee vliegtuigen begeleid naar een luchthaven. De Amerikaanse autoriteiten waren extra alert vanwege de herdenkingen van de aanslagen van 11 september. Enkele passagiers op vluchten van Denver naar Detroit en van Los Angeles naar New York zouden zich verdacht hebben gedragen. Beide gevallen bleek het loos alarm. De beurzen in Azië staan flink in de min... door de zorgen over de Europese schuldencrisis. De Nikkei-index staat op het laagste niveau... sinds de aardbeving en tsunami in Japan in maart. Ook andere beurzen in Azië lijden verlies. Jacob Derwig en Elsie de Brouw... hebben dit jaar de belangrijkste toneelprijzen van Nederland... in de wacht gesleept. In de Schouwburg Amsterdam kreeg Jacob Derwig... de Louis door uitgereikt voor beste acteur... voor zijn rol in Kinderen van de Zon. Elsie de Brouw kreeg de Theo voor haar spel in GIF... De publieksprijs ging naar de voorstelling Doek met Peter Blok en Loes Duca. In Sydney is de Australische acteur Andy Whitfield overleden... Hij was vooral bekend door zijn hoofdrol in de serie Spartacus... die ook in Nederland is uitgezonden. Bij Whitfield werd vorig jaar lymfklierklanker vastgesteld. Hij is 39 jaar geworden. De vrouwenfinale van de US Open is gewonnen door de Australische Samantha Stoser. Ze won met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Serena Williams. Vanavond staan de Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal tegenover elkaar in de mannenfinale. Het weer droog en vooral in het oosten wat zon. Later vandaag ligt de regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Ook de komende dagen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, maandag 12 september. Dit wordt duidelijk de dag na 11 september. We staan nog stil bij de herdenkingen van gisteren. En correspondent Wessel de Jong hoort u over alle veiligheidsmaatregelen... die zijn genomen. Bonden, aangesloten bonden van FNV komen vandaag met hun standpunt... over het pensioenakkoord. Daar wordt door de politiek met spanning naar uitgekeken. Daarover hoort u Joost Vullings in Den Haag. We praten er ook nog even over door. Dat doen we met uh, pensioen- en vakbonddeskundige Kees Koereva. Ziekenhuizen zullen beperkt gaan worden in de operaties... die ze nog mogen uitvoeren. Uitvoeren. Vereniging voor heelkunde komt vandaag met kwaliteitsnormen. Voor ziekenhuizen en chirurgen spreken straks een van de opstellers van die normen. En u hoort ook een reactie van de zorgverzekeraar, Achmea. Een smeuïg corruptieverhaal krijgt u van onze correspondent in Frankrijk, Ron Linken. De Turkse premier Erdogan begint een rondreis door Noord-Afrika... langs de landen van de Arabische Lente. Frans Willemen wilde burgemeester in Duitsland worden... maar hij haalde het net niet. We bellen zo met hem. Mark Robin Visser staat vanochtend bij onveilige spoorwegovergangen. U hoort hoor Stosur Williams versloeg bij het US Open. En een nieuw boek over vijf oud-premiers bespreken we met de schrijfster. Dat hoort u in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter... voor uw vragen en opmerkingen naar NOS Radio 1. In de Verenigde Staten is vannacht de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 afgesloten. President Obama roemde bij een bijeenkomst in Washington opnieuw de moed van iedereen die bij de aanslagen hulp bood en er wist te voorkomen. These past 10 years have shown that America does not given to fear. The rescue workers who rushed to the scene, the firefighters who charged up the stairs, the passengers who stormed the cockpit. These... Patriots define the very nature of courage. Of het nou de brandweermannen van New York zijn of de passagiers van het vliegtuig dat zijn doel niet bereikte. Het zijn de mensen die hebben laten zien wat moed betekent, zei Obama. Ook sprak hij zijn waardering uit voor de overlevenden van 9-11. Over de jaren hebben we ook seen a more vorm form of heroism. In de latter company that lost so many men and still suit up and saves lives every day. The businesses that have been rebuilt from nothing, the... De burn-victim die bounced back. De families die press on. Want weer lieden die zoveel collega's hebben verloren, redden weer mensen. En verscheurde families pakken de draad weer op. Ook die mensen zijn helden, al dus Obama. Herdenking eindigde in New York, waar twee grote lichtbundels kilometers de lucht inschenen. De stralen moesten de ingestorte Twin Towers symboliseren. Een zoon van de verdreven Libische leider Gaddafi is in Niger, buurland van Libië, dat heeft de minister van Justitie in Niger gezegd. Naar Agadez. Volgens de minister hebben regeringstroepen het konvooi van Sadiq Gaddafi en acht anderen bij de grens onderschept. En worden ze nu naar de stad Agadez gebracht. En wat er daar met hen gebeurd is, is niet duidelijk. Sadiq Gaddafi is vooral bekend als voetballer. Hij speelde onder meer voor de Italiaanse clubs Udinese en Sandoria. Nederlander Frans Willemme wordt toch niet de burgemeester van het Duitse grensstadje Noordhoorn. Willemme won 49,9 van de stemmen en zijn tegenkandidaat dus 50,1 We komen 29 stemmen tekort, dat is jammer. Maar je kunt alleen maar teleurgesteld zijn over iets waar je helemaal geen rekening meer hebt gehouden. En als je bekijkt waar we een half jaar geleden vandaan kwamen, dan is dat eigenlijk al heel positief. Teleurgesteld in de uitslag is Willem niet... maar hij is wel teleurgesteld over de reden waarom mensen niet op hem hebben gestemd. Nou, het enige waar ik een beetje teleurgesteld over ben... is uh, iedereen... nee, het wordt heel veel gezegd, hij was de beste kandidaat. Hij zou ook wat kunnen tot stond brengen in Noordworm. Uh, is ook een aardige man. Alleen, hij is geen Duitser. En dat doet mij als president van uw regio natuurlijk wel een beetje pijn... dat dat een heel belangrijke reden is geweest waarom niet op, uh, op mij gestemd is. Willem ging de strijd aan met de slogan Frans, kans", Frans kan het voor de christendemocratische CDU en twee kleinere partijen. Maar te dus, de winnaar had het wel even moeilijk met zijn minimale winst. Het uh, was toenemend spannend, bis tot het einde Ik ben zeer vroeg. En nu einfach gewoon maar blij is natuurlijk wel, winnaar Thomas Berling. Maar hij zit er ook behoorlijk doorheen naar alle spanning. Voor Willem Willeme komt er dus geen Duitse avontuur. Uh, wat hij nu gaat doen, dat weet hij nog niet. Nederland steunt de voordracht van Jörg Asmussen... als uh, nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank. Het ministerie van Financiën zegt dat de Duitse... ruime ervaring heeft in het Europese financiële beleid. Asmussen werd uh, zaterdag officieel voorgedragen. Nou, zelf wil hij wel. Manchmal moet man zich dan ook relatief kortfristig neuen opgaven stellen. Ik wil dat gerne doen in een fase in der we alle moeten arbeiten om die stabiliteit des euros en de stabiliteit der eurozone insgesamt te sichern. Ik begin graag aan deze nieuwe opgave om te werken aan de stabiliteit van de euro, dus Asmoese. Hij moet Jürgen Stark opvolgen, die afgelopen vrijdag plotseling ontslag nam. Stark zou het niet eens zijn geweest met het opkopen van staatsobligaties van eurolanden. En de Griekse premier Papandreou zegt dat de Grieken zich moeten instellen op nog meer bezuinigingen en hervormingen. We willen, en ik wil dat u me eerlijk neemt, dat het programma is op een goed drempel. Wanneer ik zeg dat het volgende jaar. De eerste bezuinigingsmaatregelen zullen binnenkort hun vruchten afwerpen, zegt Papandreou. Maar Griekenland moet volgens hem nog meer inspanningen leveren om aan de internationale afspraken te voldoen. Inspecteurs van de EU en het IMF lieten vorige week weten dat het de Grieken waarschijnlijk niet lukt om hun eigen begrotingsdoelstellingen te halen. En dit weekend werd bekend dat de Duitse regering al scenario's maakt voor als Griekenland failliet gaat. De burgemeester van Veldhoven heeft opgeroepen tot kalmte in zijn gemeente. In Veldhoven ontstond veel ophef nadat afgelopen zaterdag een jongetje van één overleed. Waarschijnlijk na een familiedrama. Een mensje van, van 16 maanden, als die uh, om het leven is uh, gekomen, ja, dan, dan leidt dat tot boosheid en kwaadheid. En Ik denk dat uh, mensen dan al snel een dader of daders willen duiden. En daar allerlei verschillende geruchten over uh, naar buiten laten komen. En dat is denk ik niet goed. De vader van de baby, die het kind vermoedelijk heeft omgebracht... werd gisteren dood aangetroffen in een bos. Hij had zelfmoord gepleegd. De burgemeester zegt dat hij de behoefte aan duidelijkheid begrijpt... maar vindt dat iedereen bij de feiten moet blijven. De Loeidoor 2011 gaat naar Jacob Derby. De Louis Door, dat is een van de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen. Derwig kreeg de prijs voor zijn rol als professor in het stuk Kinderen van de Zon. In zijn dankwoord had hij felle kritiek op de wijze waarop in Nederland over toneel wordt gesproken. Wat zou ik er niet voor geven als toneel in Nederland weer iets is dat er mag zijn. Iets waar men zich om bekommert. En door de toon waarop de laatste tijd over kunst in het algemeen en toneel in het bijzonder werd gesproken... heb ik regelmatig gedacht, nou jongens, dan stop ik er toch wel mee. Dat was Derwig en hij won de Louis door. De Theodor ging naar Elsie de Brouw voor haar rol als moeder van een gestorven kind in GIF. En de voorstelling Doek met Peter Blok en Lou Huka won de publieksprijs. Nog even naar de beurzen. Op Wall Street eindigde de handelsweek eh, afgelopen vrijdag slecht. De Dow Jones-index verloor 2,7 procent en de Nasdaq 2,4 procent. Die verliezen werden veroorzaakt door oneenigheid bij de Europese Centrale Bank. U hoorde het er net al even over. Daar zou oneenigheid zijn over het opkopen van staatsobligaties. Ook was er slecht nieuws van de Bank of America... die zo'n 40.000 banen wil schrappen. Kijken we nog even naar Japan. Nou, dan gaat het ook niet al te best. En ik, hij staat nu op een verlies van 2 Tot zover dit nieuws Kunt u nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien minuten over. zes. Tijdens het internationale filmfestival van Toronto, dit weekend, is de documentaire Pearl Jam 20 in première gegaan. In de Verenigde Staten komt de documentaire maar één dag in de bioscoop, namelijk op 20 september. Daarna moeten de fans wachten tot 21 oktober, wanneer PBS, de Amerikaanse publieke omroep, Pearl Jam 20 zal uitzenden.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 Yeah, this thing I'd not want. Stay with me yeah. Oh, let's just breathe mm -hmm. Practice Thomas my sins Never gonna let me Under everything Just another human being. on Yeah, I don't Want to hurt There's so much In this world To make me bleed. Stay with me oh, All I see Did I say that I Say that I want you. or oh, if I didn't, I'm a fool. You see, no one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave, and nothing you would take. On. And you would take Everything you care Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see No one knows this more than me But I come clean Just breathe van Pearl Jam hoarding. Mexicaanse drugsoorlog. Dat is het belangrijkste thema bij de presidentsverkiezingen in Guatemala. Mexicaanse drugsbendes verscheuren de Guatemalteekse samenleving. Een paar uur geleden sloten de stemlokalen. En de belangrijkste kanshebber, Otto Perez Molina, had 50% plus 1 stem nodig om president te worden. Correspondent Mayon van Roye, Mayon 50% plus 1. Is hem dat gelukt? Uh, nou, de, de uitslag is er nog niet. Uh, maar de exit polls of een soort van exit polls die zeggen uh, dat hij het niet gehaald heeft in die eerste ronde. Hij, hij loopt wel uh, dik op kop met 33 uh, Want er zijn tien uh, kandidaten. Dus hij heeft echt het meeste verzameld. En een hele tijd later komt dan een advocaat. Uh, maar man, nou ja, doet er ook helemaal niet toe hoe die heet. Uh, <lacht> nee, <lacht> ja. vergeten we weer. Die haalt het toch niet? <lacht> nee. Maar het wordt waarschijnlijk dus wel een tweede ronde op 6 november. Oké, okay, maar, maar goed, dan wordt je het gewoon. Ja, Otto Perez Molina. Wat voor man is dat? Een uh, generaal. Een, uh, een oude generaal. Uh, loopt al heel lang mee. Sterker nog, 30 van de 36 jaar burgeroorlog die er in Guatemala geweest is, zat hij in het leger. Uh, hij was uiteindelijk hoofd van de inlichtingendienst. En uh, nou, dat is allemaal. Uh, klinkt niet leuk. Want een kwart miljoen mensen zijn bij die burgeroorlog omgekomen. Vooral arme boeren. En 80% van de mensen die omgekomen zijn... zijn vermoord door het leger en de doodsescaders. Nou, daar was hij er eentje van. En um, ja, hij heeft... Daar, hij heeft er zijn geen bewijzen dat hij echt uh, aan genocide heeft meegedaan. Hij is wel een van degenen geweest... de vertegenwoordiger van het leger... die in 1996 de vredesakkoorden heeft getekend. Maar omdat hij zeggen dat hij schone handen heeft... nee, hij heeft zeker bloed aan zijn handen. Maar, maar jongen, waar komt zijn populariteit dan vandaan? Nou ja, door door die, het enorme geweld in, in Guatemala... Eh, mensen durven echt letterlijk de straat niet meer op. Het is een land eh, met de hoogste eh, moordcijfers ter wereld. Eh, echt, de criminaliteit loopt spuigaten uit. En hij, is, ja, hij zegt, hij preekt de ijzeren vuist tegen de criminaliteit. En men hoopt ja, dat hij daar eh, iets van maakt. Ja, en zou hem dat kunnen lukken dan? Zou hij daar iets van kunnen maken? Nee, kijk, het, het is een... een een zwakke staat, sommigen zeggen ook een, een failed state, een mislukte staat. Er is geen geld, door en door corrupt, met name de politie, met name het leger. In heel veel gevallen zijn zij ook de daders van, die, uh, van de misdaden. En dan heb je dat, uh, een van de belangrijkste Mexicaanse kartels is neergestreken in buurland Guatemala en uh, beheerst beheerst gewoon een groot deel van het land, nu al. En daarbij komt nog eens een keer dat uh, Guatemala, net zoals heel Midden-Amerika, uh, ja, beheerst wordt door jeugdbendes, de Mara's. Dat zijn, dat zijn dat is de grootste jeugdbende uh, ter wereld. 200.000 leden verspreid over verschillende landen. En die werken nu. In dienst, die staan nu gewoon in dienst van die drugskartels. Nou, moet je je voorstellen, dat, dat, daar, daar is bijna geen begin aan. Maar hm? uh, Johan, loopt Guatemala dan de kans dat dat het nieuwe Mexico wordt? Dat als die drugsbentes daar worden verdreven... dat ze zich in Guatemala gaan vestigen? Dat is, nou, nou, dat is precies wat er gebeurt. Doordat in Mexico de oorlog tegen de, de drugskartels is begonnen... strijken ze nu neer in Guatemala, waar ze niks te duchten hebben. Een heel klein landje met een, een, een totaal corrupt systeem. Een staat die geen vuist kan maken. Dit land eh, wordt opgefroten nu door, eh, door de drugskartels. En dat is de, de uitval van de oorlog tegen de drugskartels in Mexico. Nou, En Otto Perez Molina moet daar dan wat aan gaan doen. Onze correspondent in Latijns-Amerika, Marion van Rooijen, hoort u. Het is 18 minuten over 6. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Ik probeer zo'n beetje te achterhalen Kijk. waar jij bent, Mark Robin... door te luisteren nou, naar jouw achtergrondgeluid. Maar ik weet het niet. Vertel. Ik zal je een hint geven. Even kijken. Want er zit hier een sticker op deze paal. Daar staat op... Even kijken hoor. Alfa aan de Rijn. Gemeente, dat klopt. En dan is dit paal 4. En als ik dan naar de overkant loop... dan staat ook zo'n ding... Er zit ook een sticker op. En dit is dan paal 2. Dat is dan weer heel onlogisch, want ze staan eigenlijk naast elkaar. En dan zal paal 3 wel aan de overkant staan. Ja, ja. En, en, en, en ik en... kan nu oversteken. En nu moet ik het weten? <laughs> nu moet je het weten, Lara. <laughs> dit zijn de palen. Die zijn allemaal genummerd van uh, de grote spoorwegoverweg in Alphen aan de Rijn. Aha. En uh, ja, ze gaan, nog niet, ze gaan nog niet dicht. Dus ik kan nu, ja, nu wel. Kijk, daar boffen we dan weer bij. Ja, je weet natuurlijk wel hoe dat klinkt. Hè? Ik geloof dat nu de stoptrein van uh, vijf voor half zeven langskomt. Die is een beetje uh, aan de vroege kant. Ik ben hier, Lara, omdat hier uh, zometeen uh, een actie gaat beginnen. Er zijn overigens meerdere plaatsen in Nederland waar uh, zo'n actie gaat plaatsvinden... om de jeugd en de jongeren op het hart te drukken... dat ze voorzichtig bij die overgangen moeten zijn. Kennelijk weten ze dat niet. Dit jaar alleen al zijn er 25 ongelukken op spoorwegovergangen gebeurd met drie dodelijke slachtoffers. En nu is er al sinds 2008 een lespakket voor basisscholen... waarin de kinderen wordt uitgelegd. Ga nou niet zagen tussen die bomen door. Die treinen die kunnen niet stoppen, die rijden veel te hard. Maar kennelijk werkt dat pakket niet. En ja, dan moet er zwaarder geschud worden ingezet. En wat denk je wat dat is? Zwaarder geschut? dat zijn de BN'ers, bekende nee? Nederlanders. <lacht> en ik heb een lijstje gekregen, dus ik kon kiezen. Er komt de trein aan. Goedemorgen. Ik kon kiezen tussen een aantal BN'ers. Bijvoorbeeld Robin Martens van GTST, uh. Rapper Keizer. Rapper Keizer. En een Goois meisje genaamd Pauline. Dan nou was ik even bang dat ik van een, uh, uit een parallel universum kwam. Want ik ken die mensen allemaal niet. <laughs> maar uh, ik heb gekozen voor Pauline deze. Pauline mogen we hopen. <laughs> Luister maar even. Ja. Yeah. K.E.I.Z. aangenaam volop me gaan. Die mannen zijn niet op levels, ze kunnen net naast de baas staan. Als dit de race was, blies ik die mannen van de baan. Zo van Usain Bons is er nog steeds bij de start staan. Wat is het? Hoe is het? Volg al die boekingen op parma. Ah, rapper Keizer. Heb je gekozen. Ja, dat is het geluid van, uh, van rapper Keizer. Ik heb niet zo heel veel met de muziek, maar uh, nou ja, goed. Ik heb maar gewoon voor de leukste buitenkant gekozen. Uh, die komt hier straks om uh, de jeugd van Alfa aan de Rijn op de gevaren van spoorwegovergangen te wijzen. En ja, dan maar hopen dat dat werkt. Hè. Denk je dat dat indruk maakt? Hmm. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga in ieder geval wachten op de volgende stoptrein... die over een minuut of twintig wordt verwacht. En dan kom ik graag weer bij jullie terug. Doe je voorzichtig? Zeker. Oké. Okay, niet Robin zichzachen. Vissen. Nee. Goed uitkijken. Links en rechts. Mark-Robin Visser. Tot straks. Tien voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Aanslagen van 11 september, tien jaar geleden... maakten veel Amerikaanse moslims al snel duidelijk... dat die aanslagen hen persoonlijk werden aangerekend. Hier zit de Punjab Grocery, de All-Asian Grocery. Dit is Little Pakistan. Meteen na 9-11 ging het er hier hard aan toe. De mensen hier werden als daders beschouwd... en er werd zelfs gewoon op winkels geschoten. De Amerikaanse Japanners naar Pearl Harbor... werden in 1941 in de kampen gestopt hier. Nou, dat is niet gebeurd met die Pakistani, maar heel veel beter behandeld zijn ze ook niet. De moskee gaat uit en de gemiddelde Pakistan hier wil toch niet weten van problemen. Everything is cool, everybody is happy in the USA. Man in traditionele kleding, witte broek lang hemd. Dit is het standaard verhaal natuurlijk. Niks aan de hand hier. Iedereen happy. Malik Nadim Abid komt ook de moskee uit. En hij is van de gemeente Nassau de mensenrechtencommissaris. Hij vertelt een ander verhaal. De situatie was zelfs zo slecht dat ongeveer de helft van de zaken hier de deur heeft moeten sluiten. Ik seen de FBI walking into the apartment building asking for meneer X... X Y Z Ik heb de FBI hier gebouwen zien binnenstappen op zoek naar Mr X en als ze die niet konden vinden dan namen ze maar meneer Y of Z mee As of today not even a single Pakistani have been charged with the terrorist case, terrorism case en tot op de dag van vandaag is er tegen geen moslim hier een aanklacht ingediend vanwege terrorisme. And that's the harassment these people have gone through for the last 10 years. It's, only... it's not over. The situation is getting better, but not whole lot better. De situatie is nu iets beter, maar niet veel. What's still happening? I mean, is it still FBI here running around in de neighborhood? De enige verschil is dat het past it used to be very open. Now they are trying to do it very candid. Vroeger gebeurde het openlijker, Nu meer stiekem. FBI, CIA, use uh, illegal profiling en illegal, uh, you know, and conversations and, uh, you know, the here. De inlichtingendiensten gebruiken hier nog steeds allerlei illegale opsporingsmethodes, zegt de mensenrechtenkanselier. Is er onder Obama dan helemaal niks verbeterd? Nee, ik was een van de zeer sterke supporters. En ik steun hem nog steeds in veel dingen. Maar ik geloof dat president Obama geen controle heeft over de policy. Hij heeft geen controle over de agencies. Ik was erg pro-Obama. Maar volgens mij heeft hij geen controle over het leger en de inlichtingendiensten. Kijk, ja, kijk, Spelletjesprogramma uit Lahore staat hier op in Brooklyn, op de televisie. Uh, Mijn naam is Roxana Leakert. Roxana Liakut. Ik ben nu 13 jaar en ik ben assistent accountant en student. So basically I used to wear scarf hijab on my head and uh, after 9/11 I had to take it out because you know people they were looking at us so differently they were like uh... Voor 9/11 droeg ik altijd een hoofddoek, maar daar ben ik daarna ben ik hem weer opgehaald met die hoofddoek. Mensen keken ons zo veranderd aan. From that year till now it's it's improving. Day by day it's improving and this is a ik denk dat de situatie nu na tien jaar dat hij toch wel uh, verbeterd is, je draagt nog niet je hoofddoek. Uh, well, I'm thinking about doing it Because uh, we had like our holy month Ramadan, just passed a week ago. Nou, mijn zus laatst die is hem weer gaan dragen met, uh, met Ramadan. En die zei: Je moet hem ook weer gaan dragen. Dus inderdaad, ik, uh, ik denk er toch weer over om een, uh, om een hoofddoek op te pakken. Hallo? Hallo? Roxana wil de gok wagen. Ze wil een hoofddoek gaan dragen. Dan moet het klimaat toch wel ietsje verbeterd zijn, zou je zeggen. Maar het is wel beter voor haar en voor iedereen trouwens. dat er geen nieuws meer komt over mogelijke aanslagen door personen uit Afghanistan en Pakistan. Verslag gehoord u van correspondent Wessel de Jong. We spreken hem straks ook nog over alle herdenkingen van gisteren. en de genomen veiligheidsmaatregelen. En op onze website leest u heel veel meer over die herdenkingen. en ziet u heel veel meer. NOS.nl Het NOS Radio 1 Journal. In de wielerronde van Spanje heeft Bauke Mollema het puntenklassement gewonnen. De Nederlander pakte in de slotetappe genoeg punten om de groene trui over te nemen van Rodriguez. Daarvoor moest Mollema wel meesprinten naar de scheep. Ja, nou ja, ik kon 500, 600 meter kon ik man of 10 nog inhalen. Ja, het was lichtjes bij God, dus dat was wel, wel mijn voordeel. En ja, toen keek ik een beetje over mijn schouder. Ik ja, ik zag dat uh, Rodriguez er niet zat, dus toen wist ik al uh, dat het goed zat. Het is voor een klimmer als Mollema wel een vreemde ervaring om de trui van de sprinters aan te hebben. Ja, zeker. <laughs> ik ben er heel blij mee, in ieder geval. Uh, ja, het was wat tevoren absoluut geen doel, maar ja, nu de laatste week uh, stond ik er heel goed in. Uh, heel veel ritten kort geëindigd en dan, ja, dan wordt het natuurlijk een doel. En dan, dan ja, is het super dat je die laatste dag uh, die trui ook nog pakt ook. Slotetappe werd gewonnen door Peter Sagan. Slowaak was de snelste in de massasprint. Eindzeg in de VLTA ging naar de Spanjaard Juan José Cobo. En Mollema eindigde in het algemeen klassement als vierde. Duur puntenverlies voor PSV in de Eredivisie. De ploeg van Fred Rutte kwam niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen VVV. In een absurd duel scoorde VVV drie keer in zeven minuten. PSV-trainer Fred Rutte wist niet wat hem overkwam. Moet dit, moet dit wel even verwerken. Ja, als je zo'n goede eerste helft speelt. waarbij je verzuimt om 0-3 en 0-4 te maken. Ja, en dan, dan geef je eigenlijk in. in ik weet niet exact, zeven minuten. Ja, dat geef je de wedstrijd uiteindelijk weg. Dan maar, uh, laat je drie doelpunten maken, die ja, is eigenlijk, uh, eigenlijk niet normaal. Door het puntenverlies zakt PSV naar de vijfde plaats op de ranglijst. Feyenoord staat een plaatsje hoger. Ploeg van Ronald Koeman wonde uit met het strijd tegen Breda met 3-1. Een van de Feyenoord goals werd gemaakt door de, van PSV overgekomen, op Bakal. En dat doelpunt voelde voor Bakal als een bevrijding. Ja, ja, maar... Uh... Dat, dat gevoel had ik in ieder geval al op het moment dat ik de overstap maakte. Ik had er heel veel zin in om hier weer te gaan voetballen. En vorig jaar heb ik een heel moeilijk jaar gehad. En, en ik ben blij dat ik me nu in ieder geval weer kan richten op wat ik graag wil. En dat is voetballen. De Eredivisie heeft ook een nieuwe koploper. Ajax heeft Twente verdrongen en Twente zakt naar de derde plaats. Want AZ is de twee. De Brit Simon Dyson heeft de KLM Open gewonnen... Het belangrijkste golftoernooi in Nederland. Hij bleef in de slotronde op de Hilversumse Golfclub zijn landgenoot David Lin één slag voor. Het is de derde keer dat de 33-jarige Duizen de KLM Open wint. Daarmee komt hij in een rijtje te staan met Bernard Langer en Steve Ballesteros. By winning a major, I don't think it gets any better, does it? To be mentioned in the same breath as those two is a massive honor for me, which I'll cherish for the rest of my life. And um... Je weet het niet, ik kan hem oversteken. Ik heb nog een paar lange jaren in me. En je weet nooit, ik kan het weer But winnen. Maar we gaan gewoon deze winst voor nu. Hij wil eerst nog even genieten van deze overwinning. Maar denkt uh, ook alweer aan een vierde overwinning op de Kalen Open. Dijssel verdiende daarmee 300.000 euro. Trouwens. Beste Nederlander was Joost Luiten op de gedeelde zesde plaats. Australische Samantha Stoser heeft de US Open gewonnen. In de finale was ze met 6-2, 6-3 te sterk voor drievoudig winnares Serena Williams. Voor Stoser is de eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En nog even naar de Formule 1. Sebastian Vettel heeft in de Formule 1 zijn achtste overwinning van het seizoen geboekt. De Duitse wereldkampioen was op het circuit van Monza de snelste en won daarmee de grote prijs van Italië. Tweede werd de Brit Jensen Button en derde de Spanjaard Fernando Alonso. Met zijn overwinning in Italië heeft Vettel zijn leidende positie in het algemeen klassement verstevigd. Radio 1, het NOS-journaal. Half 7, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. Er komen hogere kwaliteitseisen voor weinig voorkomende complexe operaties. Daardoor kunnen patiënten voor dit soort operaties niet meer in alle ziekenhuizen terecht. De Vereniging voor Heelkunde heeft criteria opgesteld voor bijvoorbeeld obesitasoperaties en operaties bij minder voorkomende vormen van kanker. Ziekenhuizen zijn verplicht om de operaties een minimum aantal keren per jaar uit te voeren. Nederland steunt de voordracht van Jurk Asmussen... die de nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank moet worden. De Duitse staatssecretaris van Financiën Asmussen moet Jürgen Stark opvolgen... die vrijdag opstapte. Volgens Den Haag is Asmussen heel ervaren... in het Europees Financiële en Economisch Beleid. In de Verenigde Staten hebben F-16 gisteren uit voorzorg... twee vliegtuigen begeleid naar een luchthaven. De Amerikaanse autoriteiten waren extra alert... vanwege de herdenkingen van de aanslagen van 11 september... Enkele passagiers op vluchten naar Detroit en naar New York zouden zich verdacht hebben gedragen. In beide gevallen bleek het loos alarm. En de beurzen in Azië staan flink in de min door de zorgen over de Europese schuldencrisis. De Nikkei-index staat op het laagste niveau sinds de aardbeving en tsunami in Japan in maart. En ook andere beurzen in Azië lijden verlies. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. We kunnen de laatste dagen onmogelijk van saai weer spreken. Na het lichtspectakel van afgelopen zaterdag... krijgen we vandaag flink wat wind van Exocan Katia. Vandaag is het overwegend bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen of motregen. De wind trekt in de loop van de dag aan... naar matig tot vrij krachtig land en krachtig tot hard in de kustgebieden en lokaal stormachtig aan zee. Verder kunnen er windstoten optreden, aan zee mogelijk zware windstoten. Het wordt vandaag 18 graden in het noordwesten en lokaal 21 in het binnenland. Vanavond wordt het geleidelijk aan wat droger en klaart het hier en daar op. De wind neemt in kracht af, maar aan zee blijft het nog flink waaien. De nachtelijke uren verlopen wisselen bewolkt en droog. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen een afwisseling van zon, wolkenvelden en vooral in de middag en begin van de avond kans op een bui. Het wordt morgen een fractie frisser dan vandaag en er staat nog een stevige zuidwestenwind. Awb ah, verkeersinformatie met een kleine 20 kilometer aan files. De meeste van die files zijn niet langer dan een kilometer of twee. En daar zitten geen verrassingen tussen. Behalve dan de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Berkel en Rode reis staat 3 drie kilometer. De rechterreis ook is daar afgekruist. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar is de drechtunnel richting Rotterdam even dicht geweest. Daar heeft een te hoge vrachtwagen gestaan. De tunnel is inmiddels weer open. Maar er staat wel een korte file van twee kilometer. Als je expert bent in stoomstrijksystemen, dan kies je natuurlijk expert voor je primeurs. Daarom demonstreert Expert als eerste het Philips Perfect Care stoomstrijksysteem. Snel, effectief en 100% veilig voor alle stoffen. Nu voor 299 euro. Primeur bij Expert. Van experts kun je meer verwachten. Ineens meldt uw beste medewerker zich ziek. Gek, u zag het niet aankomen. Koorts, een griepje of dreigt langdurig verzuim. Wij van Agmea Vitalen gaan op zoek naar oplossingen. Denken liever niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Samen met u, Agmea Vitalen, Samen aan het werk. Ik ga nu naar AgmeaVitale.nl. Vitale.nl. vluggen vloegboekers. Vliegers vluggen vloegboekers. Vliegers vluggen vloegboekers vliegen veel voordeliger naar de winterzon. Nu tot 500 euro vroegboekkorting. Plus extra flitskorting. Tot 50 euro per persoon. Arke.nl Dacht het wel.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De derde zoon van kolonel Gaddafi, Saadi, is naar Niger gevlucht. De afgelopen tijd kwamen al eerder Libische konvooien in Niger aan. De verwachting is dat Saadi later vandaag naar de Nigerese hoofdstad Niamey wordt gebracht. Want hij en zijn konvooi zijn onderschept door regeringstroepen. Gerbert van der A, journalist die veel in Libië was en ook in Niger. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zouden ze naar Niger zijn gegaan? Ja, Niger is uh, vrij nauw gelieerd uh, altijd geweest aan uh, Libië. O, onder meer omdat uh, bepaalde volkeren uh, die in het zuidwesten van uh, Libië leven, ook, ook in Niger uh, leven en in Mali ook, de Tuareg. Um, en uh, ja, uh, Gaddafi heeft altijd heel erg geleund, ook op, op de Tuareg. En ook heel veel ja, ontwikkelingshulp cadeau gedaan aan uh, Niger en andere landen daar uh, in de regio. Dus ja, daar is ook heel veel dank voor uh, nog steeds, eigenlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat Niger een beetje met uh, familieleden in de maag zit. Want uh, ze zijn, uh, begrijpen wij, onderschept aan de grenzen. Uh, en vervolgens waarschijnlijk naar Niger meegebracht. Wat, wat gaat er nu mee gebeuren? Met bijvoorbeeld Saudi? Ja, nee, nee, volgens mij is uh, Sadi uh, gewoon uh, een vrij man. Uh, de, er is geen uitleveringsverzoek, uh, of in ieder geval geen internationaal uitleveringsverzoek. Um, ik kan me wel voorstellen dat uh, de, de Libische Overgangsraad uh, wel zijn, om zijn uitlevering gaat vragen. Dus in eerste instantie leveren al deze hooggeplaatsten en familieleden van het Libische regime... die overlopen naar Niger. Vooral spanningen op tussen de Libische overgangsraad... en de regering van Niger. Maar inderdaad, Niger is niet verplicht om Sadi uit te leveren. Hm. En wat, Hoe schat u dat dan in? Zal Niger dat uiteindelijk dan ook niet doen? Um, um, ja, het, ik kan me inderdaad niet direct voorstellen... dat ze, dat, dat ze hem uh, gaan uitleveren aan, aan de Libiërs... En, ik kan me voorstellen dat hij ja, heel lang gewoon in Niger kan blijven, ook uh, wellicht de rest van zijn leven. En, bedoel, dat zie je meer daar in de regio, bijvoorbeeld de ex-dictator van Tjaat. die leeft al, uh, al volgens mij al meer dan tien jaar lang in Senegal. En, uh, de, uh, zelfs België vraagt om zijn uitlevering en ja, die, die blijft daar maar zitten. Tja. Dus dan, ja, dat kan blijkbaar. Welke ja. rol speelde Saadi eigenlijk in het regime van Gaddafi? Ja, ja, hij, hij was uh, niet heel erg politiek actief, wel eens van, een van de minst politiek actieve uh, zoons. Hij deed meer aan voetbal geloof ik hè? Ja, precies. Dat was hij altijd zijn grote liefhebberij. Dus hij heeft toen ook nog een, uh, uh, uh, nou, volgens mij een jaar onder contract gestaan bij Perugia in Italië. En ook nog een paar andere clubs daarna. Maar dat was vooral omdat hij heel veel geld uh, meenam. Kon niet een beetje? Hij ja. <laughs> Volgens mij was hij wel een redelijke voetballer, maar uh, niet goed genoeg voor de, voor, voor de Serie A. En, en dan, daarna is hij gewoon weer teruggegaan naar, naar Libië en toen heeft hij daar zijn eigen club uh, opgericht. Um, en uh, en daar heeft hij is ook nog een tijd getraind door, door Piet Hamberg, een oud Ajax-speler, een, een Nederlander. Um, maar dat was dan weer voor de tijd dat naar, hij uh, naar Italië ging. Ja. Um, nee, maar uh, nee, hij, hij, hij, ja, hij, hij was een redelijk speler, maar ja, bedoel, hij was vooral uh, populair in Italië, omdat hij dus heel veel geld uh, meenam uit uh, de staatskas van Libië. Ja. <laughs> Daarmee zou hij die misschien wel een van de wereld minder uh, belangrijke Gaddafi's, uh, minder interessante ook, want uh, zal de rest volgen? Zal kolonel uh, Gaddafi volgen, een safe misschien? En uh, zal Niger... Die ook zo makkelijk laten zitten? Nee, nee, precies. Ik, ik, heb, ik heb eigenlijk vanaf het begin gedacht dat de hele familie zal inderdaad uh, uh, vluchten. Um, of in ieder geval de hele familie wa waar tegen geen uh, internationaal opsporingsbevel uh, loopt. Hm. Um, dus je hebt nu al dat zijn vrouw uh, zit in Algerije, zijn dochter zit in Algerije. Twee zoons zijn al naar Algerije gevlucht. Nu is Sadi gevlucht naar Niger. Ja, nu heb je nog... Uh, ja, ...papa zelf en, uh, en zoon uh, Seif uh, tegen wie een internationale arrestatiebevel loopt... Ja, ...ik denk niet dat die ook uh, zullen gaan, omdat dan inderdaad de kans wel vrij groot is, denk ik... ...dat Niger ze uitlevert aan, uh, aan uh, Den Haag of aan uh, Libië... Ja. Um, ja, dan heb je nog twee zoons, uh, drie zoons, waarvan het lot onduidelijk is. Twee zijn naar verluid dood, maar dat is ook niet zeker. En dan heb je nog Motersim, uh, de, de vriend van uh, het Nederlandse fotomodel. Is ook onduidelijk waar die uithangt. Gerbert van der A, hartelijk dank voor de toelichting. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Dan uh, terug naar land. Het was een zwart weekend namelijk voor de gemeente Veldhoven. Afgelopen vrijdag werd een man onder verdachte omstandigheden doodgevonden op een camping. Zaterdag werd een 16 maanden oude baby om het leven gebracht. En gisteren is de vermoedelijke dader, de vader van het kind, doodgevonden in het bos. Hij pleegde zelfmoord. Drie doden in een weekend heeft de emotie toen oplaaien... vertelt de burgemeester van Veldhoven. Jack Mikkers, hij roept op tot kanten. Nou, in de gesprekken die ik met mensen gevoerd heb de afgelopen dagen... maar ook uh, als je uh, de social media volgt... want dat is dan toch een uitlaatklep voor veel mensen... Uh, merk je toch uh, vormen van uh, ja, verwondering, uh, boosheid, uh, kwaad, uh, ongeloof. En uh, uh, ja, de vraag wordt zelfs gesteld, is Veldhoven nogal veilig... Uh, nou, dat zijn wel punten die me dan raken en waar we dan toch ook iets mee moeten doen. Nou, laten we beginnen met die boosheid. Tegen wie richt die boosheid zich? Nou, ik denk, ik denk voornamelijk dat mensen het nog steeds geen plaats kunnen geven. Het horen van een, een, een mensje van, van 16 maanden als die uh, uh, om het leven is uh, gekomen... Ja, dan, dan leidt dat tot boosheid en kwaadheid. En Ik denk dat uh, mensen dan al snel een dader of daders willen duiden en daar allerlei verschillende geruchten over uh, naar buiten laten komen. En dat is, denk ik, niet goed. Ja. Ik denk dat, ze zich moeten, dat mensen zich moeten beperken tot de feiten. Welke feiten zijn nu bekend? Nou, het feit is dat er een, uh, inderdaad een, een, een jongen van, van 16 maanden helaas is overleden. Uh, en dat uh, de politie uh, vermoedt dat het er toch uh, met een misdrijf te maken heeft. En dat er een mogelijke verband is met een, met een zelfdoding die, uh, die vanmiddag uh, is ontdekt. Ja. Dat... dat zou de vader zijn van het jongetje? Die, uh, dat wordt nog onderzocht, maar uh, signalen wijzen daar wel naar. Ja. Richt de boosheid zich uh, ook misschien wel naar de nabestaanden van bijvoorbeeld die man die in het bos is gevonden? Nou ja, dat zou ik graag willen voorkomen. Ik denk, uh, uh, stel dat het zo is zoals het, nu, uh, zoals het nu lijkt te zijn gebeurd... dan denk ik dat uh, uh, een boosheid of een kwaadheid, als we die energie nou ombouwen... en uh, dat ombouwen in steunen voor uh, nabestaanden... En dan heb ik het over alle nabestaanden. Want ik denk dat iedereen uh, die dit in zijn omgeving, dat zien we ook in Veldhoven zelf al, uh, meemaakt... een uh, gevoel van ontreddering en ongeloof heeft. En dat we dat op een juiste plaats moeten geven. Wat kunt u dan als burgemeester doen? Ja, die oproep. Ik denk ook uh, uh, ja, persoonlijk contact met veel mensen. Uh, persoonlijk contact met nabestaanden. Uh, uh, dat heb ik ook al gedaan. Dus, uh, en dat, daar ga ik ook mee door de komende dagen. Uh, ook met mensen die betrokken zijn bij de redding... of bij het proberen te redden van, van het kind... om in ieder geval te zorgen dat, uh, dat de zaken ook een plaats krijgen. Ja. U zegt uh, de mensen die ook uh, het kind hebben geprobeerd te redden... want even voor de duidelijkheid... Het kind, de moeder is in paniek met het, uh, het stervende kind een winkel binnengelopen ja. Daar is personeel natuurlijk geconfronteerd geraakt met dat kind. Uh, uh, medewerkers van een naburig restaurant hebben geprobeerd het kind te reanimeren. Dat is helaas niet gelukt. Wat voor, wat voor impact heeft het gehad op die mensen? Heeft u met ze gesproken? Ik heb nog niet met allemaal gesproken, maar wel met een aantal. Uh, de kok bijvoorbeeld heb ik nog niet meegesproken. En ik heb begrepen dat hij, hij ook een kind heeft in dezelfde leeftijd. Nou, je kunt je voorstellen dat dat een klap geeft uh, ja, die je toch al een plaats moet geven. Uh, we hebben slachtofferzorg in ieder geval aangeboden. We hebben ook professionele hulp aangeboden om dat op een goede manier te laten begeleiden. Maar laat onverlet, het blijft een klap. Een van de betrokken families bij dit drama is een bekende familie in Veldhoven. Uh, ja, bent u ongerust dat die mensen worden aangekeken op iets wat een familielid heeft gedaan? Nou, dat wil ik voorkomen. Ik, uh, ik wil voorkomen dat dat gebeurt. Ik, uh, ik denk dat we een veld over een gemeenschap hebben die elkaar goed kent. En uh, ook met elkaar het gesprek aan durft te gaan. Laten we met elkaar ook dat gesprek aangaan en laten we mensen ook steun geven. Ik denk dat, dat de mensen daar uh, het meeste behoefte aan hebben. U hoorde de burgemeester Jack Mikkers in gesprek met onze verslaggever Paul Sanders. Aanslagen van 11 september 2001 in New York werden in de hele wereld herdacht. Ook in Den Haag. Daar sprak onder andere premier Rutte op een bijeenkomst in de kloosterkerk. Na een minuut stilte, sopraan Roberta Alexander met het Amerikaans volkslied. Veel officiële gasten in de kloosterkerk aan het Lange voorhout in Den Haag. Geheel gebomcheckt, flink wat politie- en ambassade beveiligingspersoneel op de stoep. Paspoorten bij de hand. Zie daar het tastbaar gevolg van de aanslagen van tien jaar geleden. In de uurdurende herdenking ook een toespraak van premier Rutte. Die memoreerde de laatste woorden van Ingeborg Laribi. 42 jaar, afkomstig uit Nederland, werkzaam in New York. Ingeborg Laribi, called her parents for office... ...on the 93 e floor of the South Tower of the World Trade Center. She told them that the plane had crashed into the North Tower. ik I'm oké, okay, zei added. Ze belde haar ouders om vijf voor negen... ...vanaf de 94 e vloer van de Zuidtoren... ...om te vertellen dat een vliegtuig in de andere toren was gevlogen. Alles was oké okay met haar. Maar het was de laatste keer dat ze met haar ouders zou spreken want vijf minuten later crashte het tweede toestel. Dat telefoonkool was de laatste keer... Ingeborg spoke met haar ouders. Ook toespraken vanuit verschillende religieuze windrichtingen... zoals van een rabbijn... van het hoofd islamitische geestelijke verzorging... van het ministerie van Veiligheid en Justitie... en vanuit de internationale katholieke kerk... pastoor de Boer. Ik denk dat het slechte wat niet gebeurde... Was een globaal officieel statement van either christians of moslims, dat we zijn sorry voor de geweld, resulterend van fundamentalisme en het abuse van God's goede naam. Het ontbrak de afgelopen tien jaar vooral aan een wereldwijd excuus van zowel de christelijke als de moslimzijde, een excuus voor het geweld aangericht door fundamentalisme en het misbruik van God's goede naam. Wat has changed in the past 10 years? First, terrorists failed to achieve their goals. De schijnend ambassadeur van de Verenigde Staten, mevrouw Faye Hartog-Levin. Dit is haar laatste officiële optreden, ze neemt afscheid. Zij zei dat tien jaar na de aanslag is gebleken dat terroristen niets hebben bereikt. While some still may choose violence, people and governments throughout the world are increasingly supporting those who seek to build democratic societies... Not those who seek to them. Sterker nog, uit de recente Arabische lente mag blijken... dat een vreedzaam protest beter werkt dan geweld. Steeds meer staten kiezen de kant van hen die een democratie willen opbouwen. Niet de kant van groeperingen die hem omver willen werpen. denkingsbijeenkomst in de Kloosterkerk in Den Haag. Gisteren een bijdrage hoorde u van Mayno Remmers. Straks de wind rondom de Utrechtse burgemeester Wolse wil maar niet gaan liggen. Dit keer gaat het om een online petitie waarin wordt opgeroepen tot zijn vertrek. Hoort u zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie Dennis mooi. Goedemorgen. Oh, goedemorgen Lara. Hoe is het op de weg? Er staan al 13 files. De spits ja, die is gewoon ja, ontzettend begonnen. Niet alleen in de Randstad, maar ook bij Arnhem loopt het al vast. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 4 kilometer. En op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft Noord en Berkel en Rodenrijs 5. de de rechterrijstrook is daar dicht, want er staat een kapotte auto. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem, tussen Beek, Beekbergen en Loenen, twee kilometer door een ongeluk. En de rechterrijstrook is hier dicht. Tennis, dat belooft weinig alweerzaam. goeds voor de rest van de ochtend. Nou, we verwachten ook gewoon een normale spits, maar ja, iedereen is al lang weer terug van vakantie. Dus het wordt gewoon een, een drukke maandagochtendspits. En dat betekent rond half negen 200 kilometer file. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En voor de situatie op het spoor schakelen we over naar Marco Robin Visser... in Alphen aan de Rijn met de trein van kwart voor zeven. Ja, Marcel, inderdaad, het is de trein van kwart voor zeven. Hij is een beetje aan de late kant Hij moet er een beetje doorrijden. Maar goed, ik hou dat hier in de gaten, hè, op die overweg ja, vanmorgen. En nou ik hier toch sta... Let ik dan ook meteen even op dat er niet gezicht zacht wordt. Want dat is een, uh, een probleem op, uh, op spoorwegovergangen in Nederland. Vooral jongeren die schijnen dat uh, te doen. Dit jaar alleen al 25 ongelukken met drie doden op het spoor. Dat is toch ongelooflijk? Er moet gewoon iets aan gebeuren. En uh, dan is het zo dat er al een aantal jaren een lespakket is voor scholen... waarin dat wordt uitgelegd, dat je dat dus niet moet doen. Kennelijk werkt dat pakket niet voldoende. En daarom worden er nu bekende Nederlanders ingezet. Maar niet alleen dat... Er wordt ook nog voor live koffie gezorgd. Jazeker, we hebben vandaag heerlijke koffie. Kijk, dat is toch fantastisch, dat maak je toch niet vaak mee bij een overgang. De snoeren worden uitgerold en er staat hier een heel klein... Wat is dit eigenlijk voor een voertuigje? Dit is een uh, Piaggio, een driewiel Italiaans karretje. Een Italiaans karretje en daar staat een echt Italiaans espresso apparaat. Jazeker. En uh, we gaan zo meteen de aggregaten aanzetten en dan gaan we hem... Uh... Gaan we koffie zetten? En dat allemaal om ongelukken op het spoor te, te, ja. te voorkomen? Het gaat vandaag om veiligheid. En om. Ja, het ja. schooljaar is weer begonnen. En uh, het is heel belangrijk dat de kinderen goed opletten als ze oversteken, ja. natuurlijk. Nou, wat goed dat u als koffieboer daar ook uh, over meedenkt. Dank u wel, dank u wel. Ik ga even naar meneer Veneman van ProRail. U heeft hem besteld, hè? Nog niet, maar... Uh, nee, dus u heeft die koffieman besteld. Oh ja, ja, we hebben inderdaad de koffieman besteld. Dat, op het moment dat we met jongeren praten. En ze willen in de al een bakje koffie, dan uh, kunnen ze dat hebben. Ja. Maar het gaat erom dat we in nou van de aandacht vangen van jongeren. Ja. En uh, dat doen we overal in Nederland, met bekende, met bekende Nederlanders. Ja. En uh, we gaan uh, ze erop wijzen dat als je dat elke seconde, wat dat betreft telt, als je aan het overstappen bent. Dus als je een seconde wil winnen, ja. dan kan het zijn dat je verliest als je onder de trein terechtkomt. Oh, uh, ja, oh, dat komt natuurlijk uit dat lespakket, wat u nou, uh, wat u nou zegt. Precies, ja, dat is puur de nou nadenken. Ja, de boodschap die we hebben aan jongeren van let alsjeblieft op, ga een heerlijk schooljaar tegemoet. Ja. Samen met nieuwe vriendinnen en vrienden. Maar pas gewoon ontzettend op. Ik heb nog een andere. We hebben natuurlijk die prachtige, authentieke tekst, hè, die bij alle overgangen staat. Wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een trein komen. Is tegenwoordig vervangen door het poëtische. Wil je blijven leven? Wacht dan even. Ja, hij is wat grover en we hebben er natuurlijk goed over nagedacht. Wel nou, kort en bondig. Of dat niet te grof is, maar uh, het gaat erom dat we jongeren... dat we in de hoofden van jongeren doordringen en aan kunnen geven. Jongens, maak er een heerlijke schooier van doe rustig aan. Precies, Doe rustig aan. Ondertussen de trein. U rolt de kabels voor de koffie nog uit. Zeker. En dan wachten wij vervolgens op uh, de BNR. Of ik zou eigenlijk liever willen zeggen de J.B.N'er. De jonge bekende Nederlander. Rapper Keizer. Ik hoop dat hij al wakker is. Ik vraag me af of hij al eerder heeft opgetreden. Bij een spoorwegovergang. ben benieuwd. Maar robin Visser houdt vanochtend die spoorwegovergang in Alphen aan de Rijn in de gaten. rij de door naar Utrecht. Tonde Korte is een online petitie begonnen tegen burgemeester Wolfsen. Hij vindt dat Alijt te veel fouten heeft gemaakt. De Korte roept zijn burgemeester op om met onmiddellijke ingang af te treden. Meneer de Korte, Goedemorgen. Ik heb de petitie hier voor me. Op petitie.nl Wolfse, onze domstad, uit. Ik zie dat die inmiddels 40 keer ondertekend is. Valt u dat mee of tegen? Uh, valt me mee. Want als je dus als beheerder kijkt, dan zijn het inmiddels al uh, 60 mensen. Maar we moeten nog een aantal mensen bevestigen. En hij is pas gisteravond laat uh, is die, uh, geactiveerd. En dus het valt me mee. Waarom bent u met die petitie begonnen? Uh, nou ja, ik ergerde me zo en ik had ook een aantal mensen uh, in mijn omgeving uh, met mij, uh, die verder niet achter de actie zitten, maar uh, ergerde zo aan dat uh, deze burgemeester fout op fout kan stapelen. En de uh, fracties daar eigenlijk in meegaan uh, door hem te blijven steunen. Dat we, dat we dachten van ja, uh, hij is eigenlijk met een fake-referendum aan de macht, uh, tenminste ons in de maag gesplitst. Hmm. U dan zegt, wordt dat hoeveel Utrecht is ervaren. Ja, u zegt, en, we, u zegt we, is het een initiatief van een partij? Want ik begrijp nee, dat u nee, actief nee, bent nee. bij de SP. Nee, nee, nee. Het is echt een uh, echt puur een uh, persoonlijk uh, initiatief, ja. of een privé uh, initiatief. En u zegt, uh, Wolfs heeft een slechte start gemaakt en het is nooit meer goed gekomen eigenlijk. Uh, nou ja, hij heeft daarna natuurlijk ook fout of fout gestapeld. Hè. Kijk naar het verhaal rond uh, het appartement wat gehuurd moest worden, wat uh, extra betaald is. De zaak met uh, ons Utrecht. Hm. Ja. En... Maar nou zie ik, uh, als ik even naar de ondertekeningen kijk. Um, mensen uit Tiel en Rotterdam, dat ja. kan toch niet de bedoeling zijn? Wat weten die nou van uh, de situatie in Utrecht? Ja, uh, uh, Het is ongeveer een derde tot nu toe. Ik heb het net uh, vlak voor de uitzending heb ik even heel snel uh, de hele boel uh, gecheckt. Hm? Uh, dat is natuurlijk een nadeel van iets wat uh, op die manier openstaat. Uh, maar ik denk dat elke petitie dat wel heeft. Want als ik in Amsterdam loop en men houdt me een petitie onder mijn neus. en ik uh, teken gewoon klakkeloos wat je ziet gebeuren. heb je dat natuurlijk ook. Hmm. Vindt u een petitie een goed middel om een burgemeester weg te krijgen? Want daar gaat toch uh, de gemeenteraad over? Met andere woorden, de Utrechtse bevolking. Uh, ja, maar uh, voornamelijk D66 GroenLinks. daar is de petitie ook uh, duidelijk aangericht. Uh, die zijn zo bang dat de coalitie uit elkaar valt als hun de steun aan de burgemeester opzeggen. Uh, dat zij dat dus eigenlijk niet goed durven. Nee, maar ja, dan worden ze bij de volgende verkiezingen daarop aangesproken, lijkt mij. Ja, ja, oké. Okay, dat is ook een mogelijkheid. Maar dat duurt nog eventjes, hè. Daar wilt u niet op wachten. Uh, ik denk niet. Uh, gezien ook de pretenties die de gemeente heeft met culturele hoofdstad willen worden. Uh, en andere grotere evenementen, uh, waar ik zelf geen voorstander van ben. hoor, Maar uh, oké, okay, die pretenties he heeft Utrecht dat het uh, niet verstandig met zo'n burgemeester de te koop te lopen. Goed. Meneer de Korte, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, dank u. Bij de petitie tegen uh, de burgemeester van Utrecht. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. En in die krant uiteraard nog veel aandacht voor de aanslagen van 11 september 2001... die gisteren officieel werden herdacht... Op de voorpagina's van bijvoorbeeld Trouw en ook Spits... zijn nabestaanden te zien die hun omgekomen dierbaren herdenken... bij dat nieuwe monument in New York. Nooit vergeten, heeft Spits erbij geschreven. Ook de Volkskrant heeft gekozen voor een foto van het nieuwe monument. Voorpagina is te zien hoe oud-president Bush en president Obama... met hun vrouwen het monument bekijken. De kant spreekt van een tedere en ingetogen herdenking. En ook het AD besteedt aandacht aan 9-11. Nog altijd tranen, koopt de krant... Op de voorpagina de foto van een jongetje. En er wordt ook geciteerd dat zijn vader bij de aanslagen verloor. Dat jongetje, je gaf mij de kans om te leven. En ik wilde dat je hier was om ervan te genieten, dus die jongen. Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Badoet wil ex-gedetineerden... met een strakke heropvoeding terug in het gareel krijgen, meldt de Telegraaf. Badoet wil in stadsdeel Nieuw-West zo'n campus openen... waar hij liever vandaag nog dan morgen tientallen jongeren wil onderbrengen. Daar moeten ze onder een strak regime weer discipline krijgen... voordat ze op vrije voeten komen, dus Badoet. Hij gaat deze week met justitie en de gemeente Amsterdam... over het plan onder tafel zitten. Badoet zegt in de Telegraaf dat alleen het opsluiten van jongeren weinig zin heeft... Volgens hem zijn er in de Verenigde Staten voorbeelden van, uh, van hoe een heropvoeding kan helpen. Het aantal gevallen van geweld in gevangenissen is de afgelopen vier jaar met ruim 10% afgenomen. Dat schrijft staatssecretaris Steven van Justitie aan de Tweede Kamer. En het AD schrijft erover. Het ministerie van Justitie denkt dat de afname een gevolg is van een cultuuromslag in alle gevangenissen. Personeel zou minder autoritair en juist veel respectvoller... en vriendelijker met gedetineerden omgaan. De directeur Gevangeniswezen van Justitie zegt in de krant... dat een bewaker bij het openen van de cellen vroeger sta op, zou hebben gezegd. En een biasklant nu eerst een goedemorgen wenst... en dan verder kijkt hoe het gaat. Ook het aantal gevallen van intimidatie onder het gevangenispersoneel zelf... is flink teruggelopen van ruim 30 in 2007... naar zo'n 8 op dit moment. In het gevangeniswezen werken zo'n 11.000 mensen. Nederland Nederland is fiscaal zeer in trek, meldt het Financiële Dagblad. De krant schrijft dat van de 100 grootste bedrijven ter wereld... er zeker 80 een rechtspersoon in Nederland hebben. Jaarlijks passeren enorme geldstromen ons land... omdat de bedrijven van wie het geld is... daarmee in eigen land vennootschapsbelasting uitsparen. Vorig jaar ging het om een bedrag van 10.000 miljard euro... meer dan twee keer zoveel als acht jaar geleden. Het FED heeft geen idee hoeveel belasting daarmee wordt ontdoken. Het ministerie van Financiën zegt in de krant... dat alle transacties de Nederlandse schatkist Zo'n anderhalf miljard euro aan belastingen opleveren. Goed, stop de pers. We gaan naar het belangrijkste nieuws en van deze maandag. Oud-minister Camille Eurlings is namelijk weer vrijgezel. En dat is misschien wel opvallend, want Eurlings stapte vorig jaar uit de politiek. om met zijn geliefde een gezin te stichten, zo zei hij toen. Maar zij heeft voor een ander pad gekozen, weet de Telegraaf. Eurlings geeft in de krant toe dat zijn relatie vorig jaar onder grote druk stond. Toch wilde hij er alles aan doen om die relatie in stand te houden. Maar dat lijkt dus niet gelukt te zijn. Uurlijk is nu directeur bij KLM. In De Telegraaf zegt hij dat de scheiding hem veel pijn heeft gedaan. Maar ondanks dat een gezinnetje er voorlopig even niet in zit... overweegt hij geen terugkeer in de politiek. Na zeven uur in het NOS Radio 1-journaal. Aandacht nog voor de herdenkingen gisteren van 9-11. En dan hebben we het over nieuwe normen voor operaties. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gaat die normen stellen. komt met een nieuwe serie kwaliteitsnormen. En die hebben gevolgen voor operaties in ziekenhuizen. Die normen gelden voor alle ziekenhuizen en alle chirurgen. En die hebben zich daar maar aan te houden. Opstellen van die normen, professor Rob Tollenaar, spreken we zo dadelijk.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 Alleen een installateur die door de NVKL is erkend, kan dat garanderen. En die vindt u op nvkl.nl. De NVKL-installateur gaat tot het graadje. Oh, dag Frans, jij belt vast over de verhuizing wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Ja. Jij je ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een erkende verhuizer.nl? Goed nieuws voor ondernemers.